1 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Sint Maartensdijk in Zeeland is een meisje van negen ernstig gewond gevonden in haar ouderlijk huis. Het is niet duidelijk wat er is gebeurd. En ook is niet bekend welke verwonding het meisje heeft. Ze is naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De Zeeuwse politie is een onderzoek begonnen. Er komt voorlopig geen oliepijpleiding van Canada naar Texas. Het Witte Huis heeft een beslissing over het Keystone-project uitgesteld tot na de presidentsverkiezingen. President Obama zegt dat er onvoldoende tijd is voor een goede beoordeling van het plan... doordat de Republikeinen hem een deadline hebben opgedrongen om een ja te forceren. De oliepijpleiding moet ruim 1700 kilometer lang worden en kost 7 miljard dollar. Hij is bedoeld om Canadese olie naar Texas te brengen, zodat hij daar kan worden verwerkt. Obama zegt dat het uitstel geen oordeel inhoudt over de oliepijpleiding. Milieugroepen zijn blij met het uitstel...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 Hij sluit niet uit dat die trainers hun licentie verliezen. Het weer op veel plaatsen regent. Het is een graad of zes. Overdag trekt de regen langzaam naar het zuiden... maar dan komen er vanuit het noorden enkele buien... en dan wordt het ongeveer acht graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Kielijn Plach. Goedenacht, welkom bij het tweede uur van Casaluna. We gaan dit uur een voorschotje nemen op het partijcongres van het CDA komende zaterdag. Dat betekent dat het microfoon hier dus open staat en dat u één minuut de tijd krijgt om uw visie op het CDA te geven. 0800 1121 is ons telefoonnummer. Als u zelf actief bent voor het CDA en uit eigen ervaring weet vanuit uw ervaring in het verleden hoe het beter kan. Uh, als u juist misschien overweegt om uw lidmaatschap op te zeggen als er niks verandert. Als u het reddingsplan voor uw partij heeft en daar wat meer over wilt vertellen. Als u de huidige partijleiding nog iets mee wilt geven om er eens goed over na te denken voor komende zaterdag. Allemaal redenen om te bellen naar 0800-1121 of een mailtje te sturen naar kazaluna.ncrv.nl. Ja, ik weet nog, bij dat gedenkwaardige uh, congres in 2010 pelde de zaal uit. Een bezorgde en bevlogen mensen die één voor één de microfoon namen. En toen was er dus een spreektijd van maximaal één minuut. Nou, bij ons krijgt u dat dus ook... Ik laat u één minuut aan het woord zonder u te onderbreken. Maar daarna kom ik er wel tussen. En dan kunnen we natuurlijk nog even verder filosoferen... over wat u allemaal aan gedachten heeft. Dat zijn zo'n beetje de spelregels. Niet heel ingewikkeld dus. En u kunt uiteraard ook op elkaar reageren. Doe dat dan ook via telefoonnummer 0800 1121, Of via Twitter. Dat kan met hekje, dus hashtag Casaluna. Of het allemaal niet genoeg is, kunt u ook nog een krabbel achterlaten op onze Facebookpagina. Ga dan even naar facebook.com/slash casaluna. Als u nou even bedenkt hoe u dat allemaal in één minuut gaat formuleren, gaan we even naar muziek luisteren. Op bijgangers van ver en ik spits mijn oren en probeer iets te doorgronden, waarvan ik het bestaan vermoed, maar niet echt zeker weet. Que pasan tomando mi mojito, imaginando de donde vengo después del viaje y que abrazo mi amada, pruebas el mar, mi corazón. Het he sentido que me devuelve a casa no soy bluff het nummer Hemingway we nemen een voorschotje op het partijcongres van het CDA... voor komende zaterdag. Um, dan worden er drie verschillende rapporten gepresenteerd. En dat heeft allemaal te maken met de toekomst... hoe die eruit moet gaan zien van de partij. Nou, ik kan me voorstellen dat u daar zelf ook uw gedachten over heeft. Zeg maar 16 miljoen bondcoaches, maar dan op CDA-politiek gebied. Dus u mag bellen 0800-1121. 0800-1121. En dan krijgt u één minuut de tijd om uw visie te geven. En daarna kunnen we er nog wat langer over doorpraten. Herman is de eerste, die heeft gebeld. Goeienacht. nacht. Zal ik gewoon maar meteen zeggen dat de tijd in mag gaan? Ja. Namelijk nu. Kijk aan. Het CDA heeft te maken met de deconfessionalisering van de maatschappij. Van de samenleving. Ja, praat maar door. Ik kom er niet tussen hoor. Eén minuut lang. Hallo? Hallo? Ja. U mag gewoon één minuut doorpraten. Of wil u liever dat oh, ik vragen sorry, sorry. stel? Oh, nee, ik dacht, nee, je zei van, ik versta hem niet. Oh, ja, ik versta het Daarnaast prima. heeft de partij te maken met de vergrijzing. Zeg u dood. Zeg u uh, de, van de dood van de leden en de kiezersbestand. Uh, ten derde, heeft de partij te maken met de verlogening van de christelijke waarden. De bergreden, noem ik dat altijd maar. En meer dat hij uh, zich heeft gericht op de economie. En al het andere onbelangrijk vond. Dat waren ze, denk ik, hè? Dat was het nou, wat mij betreft. Ja, netjes binnen de minuut. Maar um, betekent dat dan dat er echt wel een andere koers gevaren moet worden... of dat het, het bestaansrecht van de partij aantast wat u betreft? Nou, ik denk dat de partij naar zijn wortels moet gaan. Zijn christen, democraat. Nee, laat ik het voornamelijk richten op, op, het, op het christen zijn. Ja. Wat ik bij de ChristenUnie wel vind. Maar is dat, kun je daarmee ook nog toekomstige generaties genoeg aanspreken, denkt u? Dat denk ik niet. Nee, maar dan heb je dus wel een probleem. Als nee, je als partij wilt probleem. blijven bestaan. Nee, nee, nee, nee. Ik denk dat partijen als ChristenUnie... met name, als het gaat over christelijke normen en waarden... en zich daar ook politiek naar gedragen... die mensen van de, van de ChristenUnie zich daar beter naar gedragen dan, dan het CDA dat alle kanten heen wappert. Maar, maar denkt u dat ze daar die kant ook op gaan? Dat dat de koers is die het CDA gaat varen? Om iets meer terug te gaan naar die christelijke waarden? Nee, dat denk ik niet, want... Nee, dat denk ik niet. Nee. Welke kant gaan ze wel op, denkt u? Nou, naar de ondergang. Bent u zelf lid van het CDA? Nee. Niet? Van de ChristenUnie? Nee. Oh, ook niet? Dus u zou sowieso niet uh, in Utrecht staan op het congres ja, komende wortels, zaterdag? Mijn, mijn wortels liggen in de christelijke uh, achtergrond. Bijbel en uh, dat soort dingen. Dat wel. Ja. Ja, zeker. En uh, dat heb ik van het CDA vind ik dat al, al, al jaren niet. Maar ja, u geeft zelf wel aan, als je dat wel vasthoudt, dan wordt het moeilijk om toekomstige generaties aan te spreken. Dus in die zin, ja, is het ook lastig voor het CDA natuurlijk welke koers ze moeten varen. Ja, maar er zijn er nog veel mensen die zich. Die zich uh, zich iets uh, gemoeid laten met christelijke met, met, met normen en waarden. Weet ik niet, wat denkt u? Nou, ik denk het niet. Nee. Maar moet je dan als partij nog wel dat, daaraan vasthouden? Ja, dat weet ik niet. Dat, dat nee. moet het CDA maar uitmaken. Okay. Maar de CDA is meer uit op macht... dan op, op het, het verwezenlijke van uh, uh, laat ik maar zeggen, de, de waarde van de bergreden. Okay. U kent de bergreden, toch? Nee, maar het was wel duidelijk wat u zei over de lotverlogening. Dus... Okay. We gaan het hierbij okay. laten. Dank u wel, meneer. Tot ziens 0801121. Het is natuurlijk het leukste als u wel iets met het CDA heeft of heeft gehad. En dan uh, op de toekomst gericht uw visie. Weet je, we weten wel een beetje wat er in het verleden mis is gegaan. Dus het is natuurlijk aardig als u zegt van nou, dat moet het CDA gaan doen. Daarmee gaan ze het redden. Of dat is de goede koers die ze uh, moeten gaan varen. Annemiek, dat gebeld. Goeie nacht. Hallo, goedenavond. Ik ben Annemiek uit um, en helpen. Ik ben van. Uh... Van huis uit uh, ben ik uh, KVP'er. Ja. En daar werd uh, vroeger goed op gehamerd. Dat je wel die kant op ging. En ik ben ook wel een poosje meegegaan. Uh, toen heb ik het schip verlaten. Omdat ik toch uh, meer de linkerkant op ging. Ja. Maar ik, uh, ik wil CDA meegeven. En... Ik hoop dat ze dat heel erg te harten houden, dat ze het, ontwikkeling uh, ontwikkelingssamenwerking, dat ze daar dus als kleinste, regeringspartij, dat ze daar dus, uh, vast blijven aan blijven staan, wat dat, dat ontzettend belangrijk punt is, en dat ik dat hoop, dat ze dat dus, uh, dat ze dat niet laten varen, want, uh, want dat doen ze volgens mij ook wel, hè? Daar hebben ze wel, volgens mij, gewoon goed op ingezet. Dat ze dat niet ja, willen... Ja, ja, daarom juist. Ja. En, uh, uh, en dat, dat hoop ik toch, dat ik dat nog, uh, dat ik dat nog uh, bij, bij ze blijf horen. Ja. Dat, uh, dat ze dat uh, vasthouden. En als de partij nou sowieso meer... Hè, er wordt gezegd, uh, met die nieuwe plannen, een ruk naar links... of gewoon meer terug naar het midden. Zou het dan weer uw partij kunnen worden, denkt u? Nou... Ja, ik denk het niet. Maar wat denk stemt u nu, als ik vragen mag? Uh, GroenLinks. Oké. Okay. Want op zich... Maar, uh, maar, uh, maar dat ontwikkelingssamenwerking, dat vind ik een heel erg belangrijk punt. Dus uh, dan laten we dat in godsnaam vasthouden. Nou, dat is in, in ieder geval overgebracht uh, bij deze... En dat ze de volgende keer gewoon wat meer uh, met de linkse partijen samen gaan. Wie weet? Dan kunnen, dan kunnen ze een goede partijen moeten. Ja. Nou, bedankt Annemiek voor ja. de tips. Oké. Okay. Een fijne Annemieke. dag nog. Ja, hetzelfde. Dag hoor. Dag. 0800-1121, dat is onze open microfoon, zeg ik maar even... zoals dat normaal op een CDA-congres staat... waarin je even je zegje kan doen over waar je je zorgen over maakt... maar vooral wat er moet gebeuren. Wil het jouw partij blijven of in jouw partij worden? Misschien heeft u zelf veel gedaan voor het CDA... op regionaal niveau, op lokaal niveau... en wilt u daar wat over vertellen vanuit uw ervaring... dat u weet dit of dat moeten doen om de mensen weer te bereiken? Nou kunt u bellen, 0800-1121. Een mailtje sturen kan natuurlijk ook nog, kazaluna.ncrv.nl. We geven de microfoon aan Frederik. Goedenacht. Ja, goedenacht, uh, Guylaine. Um, ik heb ook bepaalde uh, <gazien> zienswijzen op, op de hele zaak. Ik, uh, ik ga er al vanuit, uh, dat heb ik even met uw collega daarvoor al besproken... Uh, toen ik in de jaren 13, 14 was, toen, uh, toen begreep ik al nooit uh, waarom er verschillende christelijke partijen waren. Nou, dat, dat probleem is min of meer, uh, iets meer als min, uh, opgelost later. Uh, ik, ik spreek nu over toen er, toen er nog een KVP uh, was mm -hmm. en een... Uh, ja, uh, de protestantse partijen, nu heb je een, een CDA, maar toch nog wel wat protestantse partijen. Maar goed, uh, voor een gedeelte is het opgelost. Maar ik ben er ook nooit uh, mee doorgekomen dat ik uh, vond dat eigenlijk het geloof uh, hier direct niets mee te maken moest hebben. En... Uh, ik geloof ook wel dat je kunt zeggen, wij zijn, uh, als, als hele westerse uh, samenleving, zijn wij wel zeker gebonden aan uh, de wetten die we hier hebben. En die zijn allemaal eigenlijk op christelijke basis. Ja. Dus we kunnen ons er absoluut niet van los zeggen. Maar dat geldt zowel voor de SP als voor de PvdA... En uh, dat geldt eigenlijk voor alle partijen. Maar is het niet zo dat als je bijvoorbeeld bij een CDA... Als ik kijk bijvoorbeeld bij onze eigen omroep hè, waar ik voor werk, voor de NCRV... Daar staat ja, de C is dat, natuurlijk ook... Dat, dat voor de NCRV uh, uh, ook. En, en uh, ik bedoel, voor iemand die bij de NCRV werkt... zou het niet bijna een burgerplicht moeten zijn... om uh, het CDA te stemmen of op een andere... Uh, confessionele partij. Nou, maar dat is interessant dat u het zegt. Want ik wil zeggen, wat, je, wat, wat we bij de NCRV hebben gedaan... is dat je minder op dat... dat zozeer zoals het christelijk gestoeld is... maar dat je wel kijkt naar waar staat dat dan voor. En dan kom je op dat samen op de wereldidee... van dat je omkijkt naar elkaar, dat je betrokken bent bij elkaar. Dus ja. dat hoeft dan niet zozeer vanuit een godsovertuiging te zijn... als wel ja. dat je vindt dat dat tot de normen ja, en waarden behoort. En op die manier het, kan je toch wel politiek bedrijven? Ja, maar het is wel... bij veel mensen is het zo dat de... Het behoren bij een geloof, ik bedoel, wij denken misschien iets anders daarover. Ik toonde al aan, ik begon al heel vroeg over zulke dingen na te denken en waarom weet ik ook niet, want heel veel mensen begrijpen me niet wat zo'n vroegwijs jochie daar stond te vertellen. Ik kon wel met mijn ouders praten, dat ging. Uh, ...goed ook, maar, maar met de meeste anderen niet. Uh, later wel, uh, toen groeide ik het een beetje bovenuit. Mm -hmm. Maar uh, dit punt heeft me altijd een beetje uh, gestoord. Ik zou eerder zeggen, uh, ieder mens zou eigenlijk een partij... ...voor zich moeten uh, kunnen uitzoeken uh, die hem het beste dient. En als er dan maar vijf bij zijn of, of zes... Dan, dan kies je voor een partij die de minst slechte is. Niet? Ja. En uh, hoop of je gaat erbij en, en probeert er wat aan te veranderen. Uh, in, in een richting die jou wel beter was. Ja. En als iedereen dat zou doen, zowel links, rechts als midden... dan uh, denk ik dat je een beetje in een ideale democratie zou kunnen zijn. Maar dan krijgen. heb je twintig, dertig, veertig partijen misschien? Nee, nee, nee, nee, nee. nee. nee, nee. Want dan is het niet meer te regeren. Maar nee. je hebt nu, zoals in, in uh, zeg maar de, de, de CDU of, of in de, de... Oh, bent u er nog? Bent u er, er weer? Ja. U, uh, is, het, is het ook zo dat je een, een rechtsvleugel hebt, je hebt een midden, je hebt een linkervleugel, ja. uh, Daar zit alles in. En dat niet? kan je ook. is eigenlijk een melting pad voor uh, het geheel. En, en dat is eigenlijk wat mij daaraan stoort. Ja. Die mensen die werkelijk uh, naar de ouder. Ik, ik, ik spreek even over het oude links. Uh, die, die zouden zeggen, moeten zeggen, daar liggen eigenlijk mijn uh, deze wereldlijke dingen, die liggen voor mij bij deze linkse partij. Ja. En de mensen die vinden dat ja, ze veel te veel verdienen. En, uh, om, om, en, en ze willen niet meer afstaan, dan zouden ze zich bij een uh, uh, VVD moeten thuisvoeden. En dan moeten ze er ook op stemmen. En dan niet op, zozeer op geloofsgrond, dat is wat u bedoelt? Ik, ik vind op ja. overtuiging van wat dient mij het beste. Ja. En als okay. iedereen voor zich het beste doet, dan kom je in een democratie het beste. Nou... Hartstikke helder, dank u wel. Dus dat is mijn uh, tegen eigenlijk, tegen een confessionele partij. Ja. En ik geloof daarom ook dat de confessionele partijen toch wel in, een, uh, in een dit tijdperk, uh, zeg maar, de volgende tien tot vijftien jaar misschien wel helemaal niet meer zullen bestaan. Of zo klein worden als een ChristenUnie en een SGP nu is. Ja, ja. ja. Je, je kunt het, uh, ja, SGP, ja. ja. ja. Oké, okay, dank u wel, Frederik. Nee. Goedendag. Goedendag. Dag hoor. 0800-1121 is het telefoonnummer als u mee wilt praten over het CDA. We hebben een soort voorschortje op het CDA-congres. Dus u kunt tips geven waarvan u denkt, van, nou, daar, dat helpt de partij er weer bovenop. Natuurlijk leuk als u zelf verhalen heeft van dingen die u voor het CDA heeft gedaan. Dan mag u ook bellen. En anders horen wij graag wat uw visie is. Ed, goeienacht. Ja, goeienacht. Nog lid ja, van het CDA? Hé? He? Lid van het CDA? Ben ik geweest, alleen Geweest? ik ben in de jaren negentig alleen, ik ben dus uh, uitgestapt. Omdat het, uh, ja, de communicatie nog Roos en de paus was. Kijk, er is een partij met een geloof. Ja? En als, je, en als je geloof moet worden, dan moet je de waarheid spreken. Maar je werd misleid. En dat vind ik zo naar. In welke maar, zin voelde u zich misleid dan? Nou ja, goed. Uh, omdat de partij nu gewoon kleurloos uh, overkomt en dus uh, iets zegt... maar iets anders doet wat men belooft, dat, uh, vind ik, uh, ja, dat vind ik nogal erg. Omdat je meer bezig bent met het partijbelang, ja. of eigen belang in plaats met het belang van de aangeslotenen. Maar zou dat dus, gaan ik, veranderen? Want er wordt nu wel, wordt nu heel druk over nagedacht en over gediscussieerd. Ja, natuurlijk. De, ze, ze moeten geloofwaardiger uitkomen. Ze moeten ja. een standpunt hebben... De CDA moet ergens voor staan, maar dan staan ze voor geel, dan staan ze voor rood, dan staan ze naar zwart. Dat noem ik draaikonterij. Ik ben, uh, ik ben dus in kort werkbezoek geweest in het Europees Parlement toen de tijd. Mm -hmm. En daar had ik voor één man had ik respect. Die kleurbekende, dat was Eurlings. Die zegt, we gaan dit of dat, we gaan een besluit nemen, we hebben iets beloofd. Daar kwam wat uit de bus. En iedereen binnen het CDA neemt een afwachtende houding aan. Bang omdat zijn eigen positie niet in ter discussie komt te staan. Nou, dat vind ik zo jammer. De partij moet eens een keer leren een standpunt in te nemen. En zou Eurlings daar geschikt voor zijn als partijleider, denkt u? Ja, ik weet niet waarom die gegaan is. Dus ik denk niet enkel alleen voor zijn gezin. En ik begrijp hem wel. Ja, en die jager die is, ook wel, die is ook wel geschikt. Jan geschikt. de Jager. Het ja. Ja, zijn allebei en, relatief jonge mensen. He? Is dat belangrijk voor u? Het zijn allebei relatief jonge politici. Ja, maar die, uh, kijk, die zijn verbonden aan de werkvloer en uh, besturen en dat vind ik nogal wat. Kijk, uh, zoals, hoe heet hij nou, uh, die zich niet beschikbaar wil stemmen, ik kom niet op zijn naam. Maxime nou. Verhagen. Hé? Maxime Verhagen? Ja, Maxime Verhagen, ja. Dat, kijk, dat was de grote aangever. Alleen hij kon dus een hoop dingen aangeven, terwijl hij zelf niet de fout in ging. Want ja, Balken stond er natuurlijk voor, maar, ja. Die, ja, maar dat was wel een slimme man. Alleen ja, hij gebruikt zijn kennis gebruikt hij op een verkeerde manier. Hij moet het beter aanpakken. Ja. Ja, het is daarom. Is het, dit, dit, dit, kijk, het is goed dat hij ruimte maakt deel, voor anderen. Het, het, het, het, op, het CDA houdt op te bestaan als de draaikonterij ook ophoudt. <laughs> het is misschien een rare uitdrukking, maar het is nou eenmaal zo. Nee, of ze blijven juist bestaan als de draaikonterij ophoudt. Ja, dat kan ook. Maar momenteel zullen ze toch een heel andere mentaliteit aan uh, moeten passen. Ja. Heeft u er ja, een beetje dat... vertrouwen in dat ze dat gaat lukken? Nou, dat ligt eraan wie er, wie er komt. We ja. moeten gewoon mensen hebben met een standpunt. En die moeten gewoon een ruggengraat hebben. En dat mis ik bij het CDA. Nou, we, gaan, uh, we moeten afwachten hè? tot de komende, nou ja, komende maanden. In ieder geval zal er genoeg ja. over gediscussieerd gaan worden. Maar bedankt voor ja. de tip en voor het bellen. Ja, hoor, je We zetten een streepje achter Camille Eurlings... als potentiële partijleider ja, die kijk, de boel kan trekken. Oké, okay. <laughs> okay, dag hoor. Ja. Gerrit, goeienacht. Ja, goeienacht. Uh, ik wil uh, er wel even over praten. Ja. Maar ik ben zelf 73 jaar. Ja. En uh, ik weet één, één ding heel zeker. En dat is... Uh, dat is dat het CDA moet gewoon uit elkaar gaan. O jee, afsplitsen. Maar, maar, maar, niet, maar niet zomaar uit elkaar. Maar het is nooit gebeurd, en dat is hetzelfde als in Ierland. De katholieken, de christelijke partijen kunnen nooit met elkaar. Katholieken en protestanten uh, niet? Nee, dat gaat nooit goed. Ik heb, ik heb zelf een, een vader, die was gereformeerd. Ik had een moeder, die was katholiek. Ze hadden altijd, hadden ze met elkaar, hadden ze wat. De hele familie van mijn moeder was katholiek. Ze praten altijd negatief over de christelijke partijen. Van, van uh, hoe heet die ander, de ARP en, en, en, en, en de CHU. Mm. Die kunnen nooit en te nimmer met elkaar. Ik begrijp toch helemaal niks van dat ze bij elkaar kwamen. Nou ja, ze hebben aardig wat jaren succesvol, uh, succes gehad, toch? Nou, nee, vind ik niet. Ze hebben geluk gehad dat ze nog een beetje bij elkaar uh, hingen. Maar de top van het CDA. Mm -hmm. De top van het CDA. is ook bijna allemaal katholiek. En dat is er nog steeds. Ja, dat is toen uh, rond in 2010, zeg ja, maar, komt, is er ook veel over gesproken. Komt, gesproken ja, dat komt door de PvdA. De, de PvdA was toen de grootste. En toen en toen. En de, de ARP ging uit elkaar bijna. En toen zijn ze maar bij elkaar gegaan. Maar, maar, maar dat denkt u niet. Maar denkt dat, dat, dat, dat echt. Niet. Meneer, denkt u dat het beter wordt als, als er een protestantse tak en een katholieke tak komt? Nou, die moeten gewoon weer. Een, een, een, een, ze moeten uit elkaar. En de ARP moet weer een ARP. Of uh, de KVP moet weer een KVP worden. Maar denkt u dat dat veel meer zetels gaat opleveren dan? Nee, uh, nee, want dit, dit gaat niet goed. De, de, ze maken elkaar kapot. Want de, uh, de top van het uh, van, uh, van CDA. Uh, de kunnen elkaar eigenlijk die luchten nog zien. Ik praat veel. Ik zit, ik zit met verenigingsverbanden. Daar zit ik heel veel in. Ik praat met iedereen. Ik zit in de, uh, in de vergaderingen. Je komt het altijd tegen. En als je dan, ik heb het zelf meegemaakt, ik zat zelf op een christelijke school, de school met de Bijbel. En er waren allemaal mensen die, hadden dan, die, waren, die waren niet katholiek. Toen kwamen er op een gegeven moment een paar uh, katholieke mensen bij. Ze hebben die kinderen gewoon weggepest. Dat wouden ze niet hebben en dat is het nog steeds. En ik begrijp niet dat ze daar nooit over gepraat hebben. Nee, nou. Want dan ben ik zelf 73 jaar. En, ik, en ik, ik stem gewoon voor de, voor de PvdA en dat zal ik ook blijven, want als je, als je maar gaat uh, veranderen van, van partij naar partij naar partij naar partij, naar partij uh, niet dan ga je je eigen, je eigen partij verlogen. Ja. Dat doe ik niet. Nou, bij maar... de PvdA gaat het ook niet allemaal zo fantastisch, hè? maar goed, dat is weer een hele andere discussie. Ja, maar ik, vind, ik, vind, ik vind dat die drie partijen... De, ga maar kijken wie, wat de, wie er aan de top staat bij de, bij, ja. bij de CDA zijn katholieke mensen. Het dus, nou, zijn ik, allemaal katholieke mensen. Duidelijk. Standpunt. En met, bedankt. En ik, heb, en ik heb niks met katholieke nee, mensen. Nee, dat was inmiddels duidelijk geworden. Oh, oké. Okay. Ja, ik, ik dank. Ik heb daar ik, ik, ik niks tegen. Maar, maar het dus, gaat Google, niet samen. Punt is duidelijk. Nee, nooit. Nooit aan te nemen. En ik vind het niet erg. Dan moeten ze het maar zelf weten. Want ik ben toch van de TWA. Uh, ja, we gaan een beetje in herhaling vallen, meneer. Dus ik ga naar een volgende bellen toe. Maar hartstikke bedankt ja, in ieder geval voor uw maar. verhaal. Ja. Dag hoor. Baas. Piet, goeienacht. Goeienacht. Hij heeft ik heb ook gebeld. Nou Eén minuutje om mijn dingen te spijgen. Ja, ja, de rest wil het graag meer in gespreksvorm doen. Maar uh, mag het in één minuut doen. Hoor. Zal ik gewoon uh, de klok uh, ik uh, zetten? Vraag. Nee, uh, ik uh, zeg wel wanneer u mag gaan praten. Eén minuut lang. En dat is nu. Nou, geachte CDA-leden. Vanmiddag hadden we op stand.nl over de vlaktaks. Nou, dit is het stomste wat je kunt doen, want je ziet dat je in Nederland waarjongens, WHO'ers, mensen met halve banen, uh, moeders met kinderen met halve banen. Dus ik vind dit een van de gekste voorstellen die ooit gedaan is. En wat jullie dan ook moeten doen is inderdaad letten op de mensen die zich niet zelf kunnen redden. Bijvoorbeeld die thuiszorg en zo nodig hebben. En bijvoorbeeld uh, ander soort zorg, mensen die in een waarjong zitten, sociale werkvoorziening. Dus ik zou zeggen, CDA, sluit zich alsjeblieft aan bij meneer Roemer... want die doet het gewoon heel erg goed. Dat was het. Ja. Ah, binnen een minuut er nog 15 seconden over, joh. Ja, maar je moet ook even een partier over nadenken. <lacht> dat is goed. <lacht> maar, uh, ik zit in een, een van die commissies die onderzoek doet naar uh, het CDA... die daar zou dan uitblijken dat compassie het nieuwe woord moet gaan worden. is er overigens ook alweer verdeeldheid over, hoor, of dat wel of niet goed is... Zou dat dan al een beetje de goede kant op gaan wat jou betreft, Piet? Ik vind dat er heel weinig compassie is. Want als ik gistermiddag jullie programma hoorde over uh, die vlaktax, en, en je nodigt zo'n professor uit, dan denk ik... nou, die, die, die kent de realiteit van, uh, van het dagelijks leven kent niet. Nee, maar we nodigen natuurlijk iemand uit met een mening, hè? Die dan, uh, daar mag je op schieten en dan kan je het mee eens zijn. Dat is ook het idee van het programma. Nee, goed, maar rekenkundig klopt het gewoon niet. Want, uh, men is ook in de fouten gegaan bij die uh, zorgpremies. Want waarom hebben we een zorgtoeslag wat eigenlijk helemaal niet nodig is? Omdat iemand uh, bijt, zoals moeder, evenveel betaalt als, als Johan Cruijff. En dat kan natuurlijk niet. Dat is helemaal uit zijn verband gerukt. En dan probeert de SP wel uh, zeggen... ja, jongens, wij willen inderdaad uh, premies hebben... die inkomensafhankelijk is. Ja, dat ga je dan krijgen. We wat, wat, dus, wat, wat ze dus nu hebben, dat kan dus absoluut niet. Nee, maar even terug naar het CDA. Want welke de koers... Uh, een sociaal gezicht moet het CDA gaan laten zien? Is dat een nou, beetje de kern? Absoluut een sociaal gezicht. En uh, niet met de rug naar de samenleving staan. Maar juist met beide benen in een samenleving. En ik denk dat zo'n vlaktax dan absoluut niet meer de orde is. Want dit kan gewoon niet. Want bijvoorbeeld chronische gehandicapten hebben gewoon aftrekposten nodig... omdat ze veel te veel kosten hebben. Medicijnen, hulpmiddelen, ja. enzovoorts, enzovoorts. Dus ik, ik vind maar goed, er is natuurlijk meer van een partij dan alleen maar de vlaktaks, hè? Nee, goed, maar dat geeft dan een beetje aan welke kant het CDA op we gaan. Want ja. als zo'n professor dan ook zegt van... ja, maar wij willen dat iedereen aan het werk gaat en wij willen dat... Uh, dit een drempel is om mensen meer te gaan werken. Nou, die, men weet gewoon dat heel veel mensen niet dat die kunnen. Bijvoorbeeld dat ze 65 zijn, of dat ze arbeidsongeschikt zijn, of dat iemand een half baantje heeft, omdat hij niet anders kan, omdat hij nog kinderen moet opvoeden. en, en een alleenstaande ouder is. Kijk, en het geeft een beetje het sociale karakter van het CDA aan. Ja. Nou, duidelijk waar ze naartoe moeten. Dankjewel, Piet. Oké, okay. fijne ja. nacht nog. 0800 1121 is ons telefoonnummer. We zitten alvast een vooruit te blikken op het CDA-congres... voor zaterdag, waarin de nieuwe koers gaat worden gepresenteerd... en besproken, daarna natuurlijk door CDA-leden. Het congres is overvol, niet iedereen kan erin. Dus mocht u er nou niet meer bij kunnen... dan heeft u nu de gelegenheid om te bellen om te zeggen... wat u vindt waar het CDA voor moet staan en waar ze ook voor moeten gaan. En ook als u niet bij het CDA zit dan is dit natuurlijk een mooie gelegenheid om er wat gratis adviezen op los te laten. Henk, goeienacht. Ja, goedemorgen. Zou goedemorgen. Blijven. Mag ook. Um, uh, lid of geen nou, lid van het CDA? Wat, wat, wat ik het, uh, nou, wat ik van het CDA vind... ik heb uh, als uh, jongere, zeg maar, uh, die jonge socialisten uh, opgericht... en wat ik nou zo leuk vond is uh, om uh, te denken hoe het allemaal beter kan uh, in Nederland... en, uh, en zoveel mooier... Mm -hmm. En uh, wat ik uh, mis bij het CDA al jaren, is dat men gewend is om gewoon een iets aantal zetels te krijgen, dat het uh, denken daar uh, helemaal uh, verstomd is. Men, men weet niet eens meer hoe dat moet. Het, uh, ze leunen gewoon achterover in een stoel en uh, luisteren naar wat er gezegd wordt en doen geen enkele moeite... Om ook maar na te denken over uh, wat er in het land verbeterd zou kunnen worden. Om, om want, volgens mij zijn ze daar nu heel maar, druk mee bezig. Ja, nu wel. En daarom ben ik er ook zo blij mee dat okay. het zo slecht gaat. Dat het nu eindelijk zo slecht gaat. Want uh, ze worden nu gedwongen, eindelijk, om eens een keer uh, na te gaan denken. Over wat ze als partij nou zouden kunnen betekenen voor Nederland. Ja. Dus ze worden eindelijk eens een keer gedwongen. Om, uh, om als, uh, echt als partij uh, te functioneren. En niet als uh, toekijkers die toch al zeker zijn van uh, een x-aantal zetels. Uh, omdat ze nou eenmaal christelijk zijn. alle christelijke mensen van huis uit ja. uh, toch op ze stemmen. Het is geen vanzelfsprekendheid meer. En dus moet je nu aan de bak. Daar komt het eigenlijk op neer. Inderdaad, ja. daar komt het op neer. Dat verwoordt u heel goed, inderdaad. En dat is mijn gedachtegang daarover. Dus, uh, ik en gaan ze weer, met iets moois uh, komen, denkt u? Er kan heel wat moois zijn Ik denk dat uh, als ze. ze deze kans moeten ze ook echt grijpen. Ik bedoel. Uh, ze uh, het gaat nu slecht. Nou. Pak deze kans. Om, uh, om de partij helemaal opnieuw uh, te reorganiseren. Yeah. Uh, alle gedachten goed op een rij te zetten. De goede mensen op de goede plaatsen te zetten veel jongere mensen erin te zetten. Ja. Heel meer, veel meer, niet uh, al die oudgediende, die, die blijven altijd maar zitten. Nou, wat dat betreft is het natuurlijk wel wat gaande. bluebalkende is, is al weg. Verhagen heeft gezegd van ik stel me niet meer beschikbaar. Donner is natuurlijk weg. Hans Hille stopt er in ieder geval mee. Dus die... Ja, maar toch, omdat het, ja. Nou, nou, ja, nou noemt u zoals Donner en. Nou noemt u ook allemaal van, van die. een beetje stoffige mensen op. Ja, die gaan allemaal weg. Ja, dat ben ik blij ja, Dus dat, dat biedt dat bied dat perspectief. <laughs> Duidelijk. Ja, die, die stoffige mensen. Dat, uh, ja, dat zijn van die mensen die zijn zo vastgeroest in die, in die politiek... dat ik me soms wel afvraag of ze zelf wel begrijpen wat ze zeggen. Ja. En, uh, dus het wordt echt tijd voor een nieuw elan... Uh, Jonge mensen met ideeën. Zou zo'n Camille Eurlings of Jan Kees de Jager, die zijn al eerder uh, ter sprake gekomen, zou dat ja, geschikte het, mensen zijn? Het is mijn partij die maakt Camille Eurlings. Ja, dat zou inderdaad, uh, zou, dat, zou dat voor het uh, CDA geen verkeerde, uh, geen verkeerde zijn. Nou, mooi. Bedankt voor het advies. Goed nadenken. Nou, dit gebruiken ja. om uh, beter uit strijd te komen ja. en, uh, en weer als partij gezien te worden. Nou, we gaan en weer gewoon... serieus genomen te worden. Ik ben benieuwd of meneer Van Mierlo daarmee eens is. Want die uh, hangt ook aan de telefoon. Bedankt, Henk. En een fijne nacht. ja Meneer Van Mierlo. Okay. Hallo, zeg maar Ed toe. Hè. Oh, Ed. Goeienacht. Goeienacht. U bent lid van het CDA, hè? Ja. Maar... En? Goed punt wat Henk maakte? Sorry? Goed punt wat Henk maakte? Ga eens even goed deze tijd nemen... Om, uh, of deze periode ja, nemen om maar, goed na ben te ben denken. Meer, ik, ja, ik, ik ben van mening dat we... Dat we, ik zeg maar even weuren, ja. ik heb weinig te vertellen met die partij. Dat we gewoon rustig dit laten over ons heen laten gaan. Het dus, is net als met de kerken, die lopen ook leeg. En als die leeg lopen, die achterban, die loopt dan. Uh, die, die hebben meestal gestemd op, op het CDA. Dus dat is gewoon vanzelfsprekendheid. Ik denk persoonlijk, maar ik ben geen profeet hoor, dat er nog andere tijden komen. Hoe bedoelt u? Nou. Dat zou bijvoorbeeld als een radicale islampartij kunnen komen hier in Nederland. Ik noem even iets. Daar heb ik niks van tegenhoog, overigens. Maar ik noem even iets. En dan? Dus, dus, ja. Heeft u, meneer Vermeerlo, heeft u de radio aanstaan of niet? Nee? Oké, okay, want het klinkt een enorme echo namelijk... Uh... Nou, straks in de keuken, dan loop ik even in de keuken, maar ik ga er niet aan staan. Oké. Okay. Ik ben ja. gewend met jullie te bellen, maar oké. Okay. Maar ik doe, er zijn meer dingen in, in uh, oktober dat je denkt van hoe is het mogelijk dat het allemaal, dat het allemaal door kan gaan. Ik, ik denk gewoon dat als ik dan, maar dan spreek ik even namens het CDA, hè? Ja. Uh, later over ons heen komen, dan zien we wat er van komt. De, de doelstellingen zijn best goed. Het, het is best een sociale partij. En die meneer die net wel zei dat alleen maar katholieken aan de top stonden. Dat is net onjuist, Balken, en dat was helemaal niet katholiek. En dat zijn er wel veel en veel meer. Dus Dat is helemaal geen punt. Vroeger misschien wel, dat is het niet meer. Maar er zijn altijd door de tijden door partijen geweest die mensen erbij kregen en mensen verloren. De SP, Rita Verdonk, noem die eens even op, die had toen een keer 27 zetels. Na een paar maanden waren al die zetels weg. Ja. Maar neem toch niet weg dat je als partij wel goed moet nadenken over waar je voor wil staan en hoe je dat wil uitdragen? Ik denk dat er vast over goed wordt nagedacht. Maar elke partij, kijk de Partij van de Arbeid maar eens, die worstelt met die, met, met die leden. De mensen zijn niet meer zo geneigd om lid te worden van een politieke partij. Nee. En ook niet meer zo groot te gaan stemmen. Maar, maar kunnen partijen dan wel voort blijven bestaan? Ik denk dat het wel moeilijk is. Over Het overdoen wordt heel erg moeilijk, allemaal. Ik denk dat het CDA zakt naar ongeveer nog lager als de ChristenUnie nu. Echt waar? Ja. Maar nou, er blijft er weer heel weinig over. Ja, maar ik denk. Dat, dat, dat, ik, ik, ik ben van nature ook, eh, om het zo maar te zeggen, katholiek, hè? Dus ik, dan, dan zegt iedereen van die kerk dit en die kerk dat. Ja, ik kan er ook niet zo die priesters dat gedaan hebben. Het heeft mijn geloof blijven, hetzelfde. Maar, maar wat komt er dan voor terug? Want dat, dat, zo'n gat wordt opgevuld als het CDA alleen maar kleiner wordt. Bij het CDA bedoelt u, bij de kerk? Nee, sorry, bij het CDA. Bij de politiek. Ja, er zal niks voor terugkomen voorlopig nog. Nee. Totdat misschien eens een keertje een enkele gaan nadenken en denken van nou, want wat er nog terugkomt, die, die, die plannen van andere partijen, nou daar ben ik ook persoonlijk niet zo heel erg uh, kapot van. Nee. Nee. Ja. Want je kunt natuurlijk wel roepen van dat is ook Ja, maar dat is niet eerlijk voor mij om nou, al die partijen te gaan afkraken. Maar de SP roept dan dit, dat roept dan dat, dit moet je doen. Die hebben nog nooit in de regering gezeten. Als er een partij in de regering zit, de eerste keer, de volgende keer dat, ze, dat er gestemd wordt, verliezen ze de nodige aanhangers. Dus. Ik, ik zou me er niet zo druk over maken. Oké. Okay. Nou, als u gerustgesteld bent, is uw partij uiteindelijk. Dus Dat is, dat is het belangrijkste. <tieft> Ik wens u een fijne nacht. Dank u wel, hetzelfde. Okay. Wij gaan zo meteen uh, verder praten over het CDA-congres... en wat het CDA uh, moet doen. Juist heel goed gaan nadenken en een uh, socialer gezicht tonen... of het gewoon over je heen laten komen. En denken van, het zal mijn tijd wel duren. Uiteindelijk komen we er wel bovenop. 0800-1121 is in ons telefoonnummer. Als u nog mee wilt praten, mail ik al naar kazaluna.nchirway.nl. Een tweet kunt u natuurlijk ook sturen. Gebruik dan hashtag casaluna.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 People help the people van Birdie. 0800-1121 is de telefoonnummer waar volop eh, wordt gebeld over het CDA. In verband met het CDA-congres komende zaterdag blikken we alvast vooruit. Welke koers zou de partij moeten gaan varen wat u betreft? Kobi, nacht. Uh, hangt u aan de telefoon? Kobe. Mm, iemand wiens man altijd actief is geweest in de partij? Uh, ja, in ja. de van het CDA is die altijd geweest. Kijk eens aan, dan hebben we de goede. Uh, nou nee. <laughs> maar ik ben nu alleen, ja. en ik ben eruit gestapt. Oh, want? Nou, uh, het CDA is niet meer wat het geweest is. Ik bedoel, uh, dat heb ik al tegen uw collega gezegd die ik straks van de lijn had. Maar geef eens aan dan waarin, waarom ze niet meer hetzelfde zijn. Nou, dus ze kunnen de c wel weglaten. En is, het is dat heel uh, erg als dat zou volgens gebeuren? Volgens mij is het, zoals je dan, uh, een buitenbalken en een om, maar is het een rooms-katholieke partij geworden. En dat vind ik prima. Maar uh, mijn vraag is eigenlijk: waarom is het CDA met de, met de PVV aan de gang gegaan? Omdat het het, is, het brengt alleen maar ongeluk. Ja, daar... Ook vandaag weer. U weet het zelf. Ja. Maar dan even kijken naar de toekomst. Hoe kunnen ze het weer goedmaken wat u betreft? Nou, ik denk dat het heel, heel moeilijk wordt. Ja? Ja, dat denk ik wel. Maar wat, wat zou er wat u betreft moeten gebeuren? Nou, ja. Ja, wat moet er gebeuren? Ben, heb ik die wijsheid? Dat weet ik niet. Misschien heeft u er wel een mening over. Nou, dat er een heleboel dingen veranderen moeten, uh, ja, dat, dat staat voor mij boven, bovenaan. Ja. Maar, maar hij heeft niet is zozeer mijn, directe is voorbeelden. mijn partij niet meer. Nee. Nou, dat is duidelijk. Ja. Dank u wel voor het bellen. Graag fijne dag nog. Gaan wij naar Theo toe. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh... Heeft u iets met CDA? Nee. Nee, uh, ook grappig niet. Het is dat uh, ik heb wel tijdens de vorige verkiezingen... voor het eerst van mijn leven op het CDA gestemd. En ik zal je uitleggen waarvoor. Nou, graag. Ik vind het CDA een, een, een partij die moet groot zijn in dit land... om als buffer te dienen om alles bij elkaar te houden. En nou, ja, ik, ik heb zoiets van... Weet je wat jullie eens zouden kunnen overwegen? Want ik vind namelijk dat leeftijd niets te maken heeft met krachtdaad. Ja. En weet je wat je zou kunnen overwegen om mevrouw Hanni van Leeuwen naar voren te schuiven? Fantastisch. Ja, ik meen het echt. Tante Hani? ja. Ja, tante Hani? Ja. Ja, want ik vind dat... En ik weet zeker dat jullie daar geen windeieren mee binnenhalen. Wie is jullie? Ik ben niet CDA, hoor. Maar bedoelt het, de, de, de partij bedoelt u? Ja, oké, okay, oh, ja, ik ja. ben van de NCW. Ja, maar dan stem je niet per definitie op het CDA meer tegenwoordig. Nee, nee, nee, maar ik vind de NCW ook een leuke, uh, leuke omroep. Jullie brengen goede programma's. Maar echt, ik meen het echt uit de grond van mijn hart. Dat is een krachtdadig iemand. Ja. En Die, die weet, staat ergens voor. Laat dat horen. Ja, en ik weet zeker dat ze het nog zou doen, ook. Ja, denkt u dat? Want ze is wel ja. echt op leeftijd inmiddels, hè? Ja, dat maakt niet uit. Leeftijd heeft niks met kracht daar te maken. Nee, ze, heeft nog, ze is nog steeds fit genoeg daarvoor, ja. denkt u? en uh, leg dat maar eens voor. Ik <laughs> net het echt, hoor. Nou, misschien dat iemand het hoort die uh, bij het congres is zaterdag... die dat nog even in zal brengen. Ik neem aan dat Hanny van Leeuwen er ongetwijfeld zelf ook bij zal zijn. Dus. Dat weet ik voor zeker. Ja, toch? Nou, ja. goed idee, Theo. Oké. Okay. Bedankt. Ja, dag. Dag, hoor. Ben. Hoe denkt Ben dag. erover? Goeienacht. Dag, goeienacht. Nou... Ik stel, ik stel, ik kort in huisval. Ik denk eh, niemand heeft er nog over gesproken, maar ik denk dat het de klappen van de avond wel wordt. Ik zou zeggen, jongens, als jullie partijcongres hebben, heffen jullie elkaar op. Hef het gewoon op, want het, de partij is in doodstrijd en dan kun je weten uit een zieplegen als een langzame, zeer pijnlijke dood. En dan heb je altijd nog. kunnen altijd mensen nog zeggen laten. nou, ze waren nog wel een beetje christelijk. Want dat is het grootste punt. Wat, uh, wat, waar het CDA aan kapot gaat. Hun, de, de zee waar het om gaat. Christenheid naast de liefde. Je merkte helemaal niets van. Het tegenovergestelde is Kijk naar die jonge Mauro. Kijk wat er gebeurt. Kijk wat er, wat er gebeurd is met die paar dissidenten die er waren. Hè, dus uh, Koppijan en En vj. Ja. Uh, Uiteindelijk. Uh, ze zijn de pan ingehakt. Ze zijn, ze zijn bewerkt. Ze hebben een soort hersenspoeling gekregen. Van overigens een christelijke protestantse meneer. In de hoofdzaak, meneer Donner. Die nu zo nodig naar de Raad van State moest. Want ik kan die dan nog het fort een beetje bewaken. Want dat is het enige uitgangspunt natuurlijk. Dat er, dat er nog een beetje, een beetje een christen daar zit. Of een protestant. U heeft er niet echt een hoge pet van op als ik het zo hoor. Sorry? U heeft er niet echt een hoge pet van op als ik het zo hoor. Ah, wie bedoel je? Nou, van de hele partij en in ieder geval ook van Donner. Nee want, nee, want waar ik nog een beetje verdust in had, had, ik dacht, nou, VJ en Koppejan, die hebben zich toch wel ook een kopje kleiner laten maken, dat ze toch gezwicht zijn. Ja. Want die dacht, nou, dat zijn een paar mensen met karakter die, die durven voor hun mening uit te komen. Uiteindelijk toch gezwicht. En wat gebeurt er nou met die jongen van Mauro? Ja, dan moet hij moet blij zijn met een met, met studievergunning. Maar die jongen of, en die, die, de pregezin waar je ze zelf aangegeven, dat dat helemaal geen studiebol is. Ja. Dus hij is gewoon... met met de kluik in het riet is hij gestuurd. En die twee mensen ook, die, hebben zich gewoon, hè, die opposanten, hebben zich gewoon laten leiden. Maar even, eerst, even ja. over dat christelijke, wat u aan het begin zei, die naaste liefde. Ik vraag me af, is dat nog iets wat... Uh, want dat, dat hoor ik nu veel in dit uur terugkomen... van daar zouden ze veel meer naar terug moeten. Maar als je dan vraagt, ja, kun je daar toekomstige jonge generaties mee aanspreken... dan is vaak het antwoord nee. Dus dat is wel lastig. Lastig ja, als maar, dan. Nou, ik denk dat het wel ligt hoe de, hoe de naaste liefde benadert. Als je zegt aandacht aandacht voor je medemens, dan, dan is het heel wat anders. Dan hoeft het niet zozeer en, en, en, en, vanuit en dat, geloofsovertuiging. Wat, sorry? Dan hoeft het niet per se vanuit nee, geloofsovertuiging. Nee, Dat bedoel ik ook niet met nazeliefde. He, dus, dus, dus, dus heb gewoon interesse, aandacht, ja. begrip, leef mee met je naasten en zo nodig wat nodig is, help ze. Ja. Dat noem ik nazeliefde. Het heeft helemaal niets met godsdienst of religie te maken. En als de, de partij daar meer... Maar dat met zo'n koers zou het CDA misschien weer... niet zichzelf hoeven opheffen. Maar nou, ik vind, ik, ik vind dat ze dat veel beter kunnen doen. Want het is zo'n pijnlijke dood. Want de sterven we er steeds meer. En God, wat kun je er beter op een pilletje nemen? Het is even hard. Die pil moet je doorslikken. Maar dan is er ook over een goede slok water. Ach, en dat mag vrij water ook zijn, wat mij betreft. Maar nog heel even kort wat ik zeggen wilde... over die meneer die die waars voor zijn ogen had... wat katholieken betreft. Ik wil hem zeggen, meneer Donner... Ja, ja, dat is Balkenende, allemaal protestanten. Kopie uh, aan VJ. Meneer Van Mierlo houdt dat ook al net aan, inderdaad. Dat dat zeker niet uh, Ja, die meneer heeft een waard voor Het is zo jammer, want ik ben net zo oud als die meneer. Ik ben ook 73. Maar het is zo jammer dat die meneer eigenlijk oogklepjes op heeft. Maar ja, misschien heeft hij veel met paarden gewerkt vroeger. <laughs> Heb je het hoofdstil verkeerd opgezet? Ik ga het gesprek beëindigen. Bedankt voor het bellen. Ja, zeg veel succes. Bedankt en, hoor. Ben je, ben je ook met de dood aanwezig? Uh, nee, ik ben er begrafenis. niet. Ik ben ook geen lid van het CDA. En, uh, nee, dus ik ben er niet bij. begrafenis komen. Ja, ik vind, het, ik vind het wel naar hoor. Als we er zo over praten, moet ik zeggen. Nee, ik hou er toch niet zo van op die manier. Oké, okay, nou zo zie ik. Maar uh, de, de, u mag uw mening ik. geven. Bedankt voor het bellen. Ja, Daarvoor Henk van der Veen, goeienacht. Goeienacht. Ik ga nog eens even in op die protestanten en katholieken. Hey, zullen we daar nou over ophouden, of niet? Wat zeg je? Is het goed als we het daar nu over ophouden? Anders gaan we het de hele tijd over hebben. Volgens mij hebben we dat wel gehad nu. Nou, ik wou het toch even noemen als het goed vindt. Nou, heel kort dan. Het CDA is ontstaan uit de ARP. Dat was de gereformeerde partij. Het werden vroeger wel eens de andere rooien genoemd. Dat was een hele sociale partij. De CAU die was wat behoudend, dat was orthodox hervormd. En de KVP, de katholieke volkspartij, die was uitgesproken rechts. En oorspronkelijk was dat een vreemde combinatie. Maar je hebt binnen, zowel binnen het protestantisme als het katholicisme allerlei stromingen. En die tijd is al lang voorbij. Dat okay. dat, dat zo tegenover elkaar staat. Ik bedoel de tijd van de bloedgroepen. Oké, okay. dan, nou, dan naar de toekomst. Nu naar de toekomst. Over dat CDA, ik ben er niet van trouwens. Want ik vind christelijke uh, politiek eigenlijk een illusie. Maar ik vind dat als het CDA haar boodschap weer uh, wat over het voetlicht uh, wil brengen, dat ze zich maar eens eerst mee moeten heroriënteren op de Bijbel. En dat naar uh, het kiezerspubliek moeten verkopen. En dat lukt hen niet. Maar waarom zouden ze zich, u zegt ik geloof niet in christelijk geloof, maar waarom zouden ze zich dan toch volgens u moeten heroriënteren op de Bijbel? Omdat, ...omdat ik even praat vanuit hun standpunt. Ja. En wat is dan de kracht daarvan? Zou het kunnen zijn voor de partij? De kracht van het uh, CDA zou moeten zijn, als je praat vanuit het christendom... ...dat je een sociale, sociale christelijke partij bent, ja. waar sociaal voorop staat. Maar ik vind dat, uh, ik stem zelf op de Partij van de Arbeid mijn hele leven al... ...dat de gevestigde politieke partijen van langzamerhand wat elitair zijn... ...en in hun eigen zwaard zijn gevallen. PvdA ook, ik. denk ik, hè? Wat zeg je? PvdA ook. PvdA ook. En daar bedoel ik een vvd. Ja, een vvd doet het nog redelijk. Maar uh, ik bedoel daarmee dat de laatste 25, 30 jaar eigenlijk in hoofdzaak het materialisme gepredikt is. En uh, kom dan nog maar eens met een ideologie aan. Dat is heel erg moeilijk. Ja. En ook nog om dan grote groepen mensen mee te krijgen daarmee. En dan ook nog heel, ja, inderdaad, ja. hele grote groepen mensen mee te krijgen. Ja. En als je tegenwoordig zegt dat je nog een ideaal hebt, dan word je uitgelagen. Als je zegt dat je gelovig bent, word je uitgelagen. Ja. Uh, dat is ook moeilijk. Maar welke keuze zou je moeten... Kijk, je kunt zeggen, je kiest ervoor om juist wel dat statement uit te dragen. Hè? Wij zijn gelovig, daar zijn we trots op, dan maar minder mensen. Ja. Of moet je zeggen, nee, dan halen we dat geloof iets weg. Want we moeten wel een manier vinden waarop we grote groepen mensen aanspreken. Nee, ik vind dat ze het juist eens op moeten houden... met uh, een hele grote partij te willen zijn. Uh, Liever kleiner en dan wel met een duidelijk je, uh, nou ja, In het bedrijfsleven heet dat terugkeren naar je core business. Ja. En uh, dat je daar voortdurend op moet hameren. Uh, ik vind het inderdaad ook heel erg belachelijk... dat een, een, een christelijke partij als het CDA... en een liberale partij als de VVD samenwerken... Met een populistische partij als de PVV. En da daar maken ze zichzelf mee kapot. Ja. ja. En, uh, ja. Nou, de idee voor de toekomst is duidelijk. Terugkeren naar de core business. Heroriënteren op de Bijbel. Dank u wel. Ja, en, is ja, oh. en, en, en weer eens leren. En daar dus haal je de reclame mensen bij. Uh, om dat op een goede manier over het voet ja, te brengen. Dat is ook een goede. Ja, dat is een belangrijk punt. Bedankt. Ja. Dag hoor. Ruud, goeienacht. Goeienacht. Ik, uh, ja, ik hoor dat allemaal aan. Ik, uh, ja, ik, ik, af en toe zakt een beetje mijn pantalon uh, zakt een beetje af van allemaal, waar zijn we hier nou in Nederland mee bezig? Om het, uh, alles weer op de rails te krijgen of staat het geloof hier boven de. de, de nou ja, de bij het CDA speelt het wel een rol. Ja, maar uh, we zijn toch bezig om Nederland weer op te krikken. Iedereen. Uh, ik, er zijn hele goede politici geweest en zo. Die heb ik laatst ook nog gezien. Ik heb een lovers gezien. Ik heb uh, die, die mensen, joh. Maar dat is allemaal, komt allemaal uit het CDA. Maar we zijn toch niet hier? Allemaal, Alles hangt aan het geloof hier allemaal vast. Uh, haal Nederland uit de uh, misère. En, uh, ik heb jaren in Zuid-Amerika gewoond en zo. Als je dan ziet hoe het daar gaat, dan gaat het heel anders als, als hier. De mensen die stemmen erop en zo. Maar hier gaat eerst het geloof boven alles. Maar in die landen Zuid-Amerika, daar zijn ze ongeveer allemaal katholiek, geloof ik. Ja, daar zijn ze allemaal katholiek. Maar niemand. Maar daar in de, in de, in de regeringen daar en zo, daar gebeurt, er zijn ook een hoop kromme dingen allemaal daar. Maar het, het, het is... Het mag geen rol spelen allemaal, in de politiek. Het is geloof of je bent KVP of je bent... Als ze allemaal zo aan dat hangen. Mooi, Ik ben niet eh, een PVV-stemmer voor Wilders of zo. Maar voor mij is er geen partij meer hier. Eh, partij van de Arbeid. Eh, wat moet je nou stemmen? Er is er één hier geweest. Nou, voor mij is de enige partij. nog is de SP hier. Dat daar komt voor mij het beste over. Hm. Oké, okay. omdat het ver buiten het geloof staat? Ja, buiten het geloof. Die, maar hier is, hangt alles aan het geloof als je niet dit doet. En, uh, het is... Uh, dan moet je eerlijk zeggen. Uh, het is de laatste tijd toch alleen maar bezig met islam. Ja of nee of dit en dat. De illegaal slachten. Nou, er ik, wordt zo, ook wel wat, wat over de crisis doet, gesproken en, hè, zo af en toe. Ja, nee, maar dat is... Uh, ja, dat geldt van mij allemaal niet. Dat nee. is die mensen er... Uh, nou, en als je hier dat uh, gewoon... Uh, ...op de rails brengen, dan, dan, dan is dat goed. Oké, okay, nou, eh, dat is duidelijk. Geloof eruit, juist. De mij is een uit, een partij waar ik op moet staan, ...en dat is de SP. Nou, eh, voor, en met u velen? de vele. partij van de Arbeid niks meer. Nee, ze gaan erg goed in de, in de peilingen, dus uh, duidelijk. Dank u wel, Ruud. Oké. Okay, Goedenacht, hoor. Dag. Hebben we nog heel snel even de tijd voor Esther? Ook geen lid van het CDA, volgens mij? Nee, dat klopt. Nee, maar... Ja, Goedenacht. Hallo. Uh, ja, ik hoor zoveel negativiteit en dan denk ik, goh, wat jammer. Want uh, ik vind eigenlijk dat ze het heel goed doen. En ik vind dat je juist wel daadkracht toont als je er zo slecht voor staat... en dan toch voor zo'n kabinet uh, kiest omwille van het land. Dus dat vind ik heel positief en dat vind ik heel veel daadkracht. En ik denk dat het uh, ontzettend moeilijk is in deze tijden om het goed te doen als partij. En als oppositiepartij is het natuurlijk altijd makkelijk... Ja, want je staat nog niet aan de kant waarin je al die beslissingen en uh, compromissen moet sluiten. Maar uh, ik vind uh, dat de CDA het helemaal niet zo verkeerd doet. Het enige wat ik zou adviseren is, sta toch nog wat dichter bij je burger. Ja. En, en uh, Iets minder regentesk. En probeer met de samenleving uh, ja, mee te gaan. Want ik vind inderdaad dat er soms wel wat stilstand is. Ja. En in de, in de manier waarop men praat of in de ideeën? In de ideeën en de manier waarop men praat. Ook de communicatie. Ja, ja de tijden veranderen en dan moet je. als partij. Ja. Nou, een goed advies en nog een positieve afsluiter. Dankjewel, Esther. Het. Graag okay. Dag hoor. Dag. Klaas Woltingen die heeft nog uh, gemaild. Die schrijft dat hij als CDA opgevoed was. waarbij de, CDA, het C, de C heel hoog in het vaandel stond. Dat hij uiteindelijk toch GroenLinks is gaan stemmen. Uh, maar de koers natuurlijk van het CDA nog wel in de gaten houdt. En hij schrijft het CDA draait momenteel maar een beetje naar mijn idee. Wil men populair blijven in de vorm van Mauro's het land uitzetten ten gunste van de PVV, dan is het dus niet goed bezig. En daarnaast ook de VVD zoveel mogelijk te vriend houden met de komende bezuinigingen die er nog gaan komen. Kortom, men moet zich misschien gaan aanpassen aan de eigen doelstellingen vanuit die c gedachtegang. Dus niet meer vanuit geld denken, maar meer in sociale aspecten. Als ze dat niet doen, dan vernielen ze zich al dus, eh, Klaas Woltingen. Een gratis mening van een GroenLinks, schrijft hij. Goed. Dit was het voor nu. Morgen Frank Dumors in gesprek met Ronald Dekker... over de flexibilisering van de arbeidsmarkt in Casaluna. En zometeen hier de Vara, Paul van Gelder met De Nacht Klinkt Anders. Ik ben ook wel eens bang. Net als jij. En jij. En ik. En ik. En CRV.